Marjette Krol met het NOS Journaal. De stoffelijke resten die deze week werden gevonden in een tuin in Soest... zijn van de vermiste Miranda Zitman. De vrouw van 52 werd in januari als vermist opgegeven. In de tuin werd niet haar hele lichaam gevonden. De romp, die in januari in een koffer in het water in Amsterdam werd gevonden... blijkt ook van de vrouw te zijn. Haar man van 56 is vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris op verdenking van moord of doodslag en het wegmaken van het lichaam. VVD-senator Wil Duttler moet vertrekken. Haar partij heeft haar uit de Eerste Kamerfractie gezet... nu de rechtbank heeft geoordeeld dat het tijdschrift Quote... haar op goede gronden in verband heeft gebracht met belangenverstrengeling. De VVD nam eerder al afstand van uitspraken van Duttler over Quote. Ze was elf jaar VVD-senator. Een integriteitsonderzoek van de partij naar de zaak loopt nog... Een man die eind vorig jaar een medegevangene hielp ontsnappen... uit de Rotterdamse gevangenis De Schie, moet drie maanden de cel in. De man van 27 uit Gouda mocht in december naar huis... omdat een eerdere straf erop zat. In een van de zakken van zijn spullen verstopte hij toen de medegevangene... en liep zo met hem de gevangenis uit. In de rechtbank zei hij dat hij niet wist dat het strafbaar is... om iemand te helpen ontsnappen. Hij gaat in hoger beroep. De ontsnapte man is inmiddels gevonden en zit ook weer vast. De man die gisteren met een auto tegen de pui van het stadhuis van Harderwijk reed... had persoonlijke problemen, zegt de politie. Hij had niet de intentie om anderen iets aan te doen. De man van 32 kon al snel worden aangehouden. En na het incident werd het stadhuis uit voorzorg ontruimd... omdat er een sterke benzine- en gaslucht was geroken. Het weer nog wolken, soms zon in het zuidwesten, kans op een bui. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 8 graden. En morgen, op Koningsdag, blijft het fris... 13 graden en ook kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 op twee verschillende plaatsen. Van Alkmaar naar Diemen staat het vast tussen Bad Hoevedorp en Afrit AMC. Daar 10 minuten op onthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A9, maar dan van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cause you shine something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find There's no always more ways now on the other side Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place could it go? Just by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 I can tell you there's no place, think where so it goes Put on the glass, are we trying to pull you through? You just gotta be strong, I don't wanna lose you now. and now you're home. Ooh. You show me how to fight for now. You show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. just between you and me. When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. Cause I need you here with me. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl One day, one, day, one, day, one day, this nation this will, this rise will rise, rise, rise, up, up, rise, up, rise up, up, live up, live up.